Maarten van Roosendaal is overleden. De zanger en liedjeschrijver was al een tijd ongeneeslijk ziek. Hij brak in 1994 door op het Amsterdamse Kleinkunstfestival... en kreeg in de jaren daarna onder meer een Polifinario, een zilveren harp en de Dirk Witte Övreprijs. Hij maakte twintig theaterprogramma's... en zong over leven, dood, liefde en drank. Een van zijn grootste successen is het nummer Red mij niet... waarvoor hij in 2000 de Annie M.G. Schmidprijs won.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 Een bekende moordzaak op Bonaire moet opnieuw door de rechter worden bekeken. Dat heeft het gemeenschappelijk hof besloten. Advocaat Geert-Jan Knoops had gevraagd om de herziening... omdat de twee mannen die voor de moord op twee broers zijn veroordeeld... onschuldig lijken. Daar is volgens Knoops bewijs voor. De mannen hebben altijd al gezegd onschuldig te zijn. De Egyptische moslimbroederschap verwerpt een ultimatum van het leger. Een vooraanstaand lid van de partij zegt dat het tijdperk van militaire staatsgrepen voorbij is... Het leger geeft president Morsi en zijn moslimbroederschap 48 uur de tijd om het volk tegemoet te komen. Miljoenen demonstranten vinden dat Morsi en zijn partij zichzelf te veel macht hebben gegeven en de economie niet helpen. Het weer, het klaart op en het koelt vannacht af tot een graad of 7. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Woensdag wisselvallig, maar vanaf donderdag droger en zonniger. Dit was het NOS.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 toen een anderhalf jaar toe kwam op een lentemiddag, drieënhalf jaar geleden is dat, dat die, de heilige geest naar binnenkwam En die zei, je komt niet door gevoel tot geloof, maar je komt door het geloof, word je zalig. En dat staat ook in Efeze 2. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof en dat niet uit u, het is een gave van God.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 Om uh, porno te laten. Ik had geen moeite meer om, om uh, het uitgangsleven te verlaten. Maar uit liefde deed ik het juist niet. alles ik Want niemand is Ik wil afsluiten met een voorbeeld van een schilder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 Ik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 gebedzandvoort.nl U kunt ook ons, onze website bezoeken. www.gebedzandvoort.nl www.gebedzandvoort.nl Ik wens u nog een prettige dag.